Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Amerika zijn drie mannen veroordeeld tot levenslang voor de moord op Amo Arbery. De mannen zagen de zwarte man in februari 2020 joggen in een voornamelijk witte wijk. Zonder aanleiding grepen de drie witte mannen, hun vader, zijn zoon en hun buurman, naar hun wapens. En zetten in een pick-up truck de achtervolging in. Daarna schoten ze hem van dichtbij neer. De kans op code zwart is door Omicron iets kleiner geworden, dat zei klinisch epidemioloog Olaf Dekkers vanavond in Nieuwsuur. Volgens hem bewijst Omicron zich steeds duidelijker als minder ziekmakend. En lijkt de IC voorlopig niet vol te lopen. Verder zei Dekkers dat hij denkt dat Nederland met twee maanden uit de ellende van Omicron is. Op een paar plaatsen is vanavond geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. In Wageningen kwamen zo'n 250 demonstranten samen voor een lichtjestocht, bericht Omroep Gelderland. In Leeuwarden werd op het Wilhelminaplein betoogd door zo'n 150 mensen, meldt Omroep Friesland. En in Kerkdriel en Alkmaar gingen ook mensen de straat op. De aanloop bij studentspsychologen is zo groot dat er wordt gezocht naar psychologen die kunnen bijspringen. De gedwongen sluiting van het hoger onderwijs heeft steeds meer effect op het welzijn van studenten. Studentpsychologen van de Universiteit Utrecht en van de Universiteit Amsterdam melden dat ze meer verzoeken krijgen om hulp. Irene Schouten heeft de Europese titel veroverd op de 3000 meter op de EK-afstanden in Tialf. Antoinette de Jong werd tweede, de Italiaanse Francesca Lolo Brigida derde. Thomas Krol heeft bij de EK-afstanden in Tialf het goud gepakt op de 1000 meter. Kjeld Nuis kreeg het zilver en Kai voorbij brons. Op de ploegenachtervolging was er ook goud voor Nederland. Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest waren de snelste in TIAF. Het weer. Komende nacht in het noorden een aantal winterse buien. Lokaal kan het glad worden. Morgen eerst droog, maar later op de dag op steeds meer plekken regen. De, de, de middagtemperatuur wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Bet nu de nacht.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 cause i feel so high away i'm reaching change 6.9 ZFM ZFM oh oh oh. oh oh oh Lights out, lights out on every street It's like God, turn the switch on us Shout out, shout out for someone Just like